Een beetje kort, maar weer. Graag. Wat nou, mocht wel weer eens? Ja, ik ben ziek geweest. Oh, is <laughs> dat het? Ik ga vandaag weer voor het eerst naar mijn werk. Waren er nou nog veel mensen op straat? Er niemand. Sneft dus de mensen er geen zin meer in hebben. Misschien lijkt dat ook maar zo. Dat wij ouder worden. Nee, nee, dat is het niet. Je merkt het. Wat doen ze nou nog als Sinterklaas? Sinterklaas gaat eruit, het wordt verdrongen door Kerstmis. Aan nou, Kerstmis doen ze ook niks meer. Nee? Nee, wat zie je nou nog aan kerstdecoraties? Hmm. Niks toch? Zwaaien. Er ja. hmm. is geen gezelligheid meer zoals je vroeger had. Dat ben ik met u eens. En, wat vindt u ervan? De nieuwe deur? Verschrikkelijk. En dan doen ze er een slot op, zogenaamd voor de insluipers. Maar je maakt het zo open met een mesje. Idiot. Hebt u geen sleutel voor me? Die is juffrouw Bavelaar. Dan zal ik hem wel aan juffrouw Bavelaar vragen. Daar had. Hé, Martin. Die deur is inderdaad verschrikkelijk. Erg, hè? Hebben we nog verdedigd? Nee, dat hebben we maar niet gedaan. Je bent weer beter. Ik ben weer beter. Is er hier nog iets gebeurd? Nee. Moet dat? Kon Dit is mijn artikel over de midwinter Ja, je bent anders wel lang weg geweest. We dachten, die komt niet meer terug. Negen weken. Wat had jij nou eigenlijk? Een keelwandopsteking. En eerst vakantie natuurlijk. Dan had jij zeker een witte stip in je keel. Dat weet ik echt niet. Maar ik voelde me behoorlijk belazerd. Balkzoekje. Hij is al een paar keer boven geweest. Wat wil hij van hem? Dat zei hij niet. En Sine heeft tegen me gezegd dat ze niet langer artikelen wil samenvatten... die buiten ons vakgebied liggen. Hé, hey Maarten. Dag Bart. Dag hey. Ben je weer beter? <laughs> ik ben weer beter. Echt? Ja? Echt. Ze hebben je dit keer anders behoorlijk te pakken gehad. Dat is een hardnekkige ziekte. Ik zou toch maar oppassen als ik jou was. Mm. Ik zal het doen. Altijd dus even terug zien Sien. Uh, wat is eigenlijk de aanleiding? Een artikel in een Frans tijdschrift dat in haar map zat. Wat zei ze precies? Wat ze altijd zegt. Dat het allemaal maar van haar onderzoek afgaat. Maar het is natuurlijk eigenlijk zo dat ze het niet kan. Mm. Ik vraag me af of we haar maar niet helemaal van die samenvattingen moeten vrijstellen. Wie moet het dan doen? Dat zullen wij dan wel zijn. Alsof we al geen werk genoeg hebben. Sien heeft de neiging om zich op een heel... Klein, heel droog stukje grond terug te trekken en de rest prijs te geven. Ik vind dat we er niet aan moeten toegeven. Je schiet er niks mee op. Je moet het toch allemaal weer over doen. Dan kun je het beter maar meteen zelf doen. Net als met Joop, die leert het ook nooit. Als je Joop vrijstelt, dan voelt hij zich buitengesloten. Ik weet niet wat ik erger zou vinden: buitengesloten worden of voor spek en bonen meedoen. Waar hm. is dat uh, artikel? Dat is nu bij Mark. Ik zal het bekijken. Maar ik ga eerst maar eens naar Balk. <lacht> Ja, ah, daar ben je. Ik ga even zitten. Ik heb een brief gekregen van het hoofdbureau. Ja, brief. Doet er nou niet toe. In die brief staat dat ze een van de twee tapplaatsen die ze voor het volgend jaar toegewezen hebben gekregen aan ons willen geven. De andere gaat naar het kankerinstituut. Hm. Wat zijn tapplaatsen? Dat zijn tijdelijke aanstellingen om werkloze afgestudeerden de gelegenheid te geven ervaring op te doen. Kun jij zo iemand gebruiken? Voor hoe lang is dat? Voor een jaar, met de mogelijkheid van een jaarverlegging. Daar heb ik niks aan. De opleiding kost al vier jaar. Ja. Maar je hebt toch werkjes genoeg? Desnoods laat je zo iemand archiefwerk doen of veldwerk. Jullie doen toch veel veldwerk? Dat is gericht op een bepaald onderzoek, anders heeft het geen zin. Dan voeg je hem toe aan een lopend onderzoek. Heb je een volkstalen of volksnamen niemand nodig? Volkstalen of volksnamen hebben op het ogenblik geen werk. En we kunnen dit niet weigeren. Het is een blijk van waardering dat ze aan ons gedacht hebben. Goed, ik zal erover overdenken. Doe dat. En stel dan meteen de tekst voor een advertentie op... ...dan kan die man nog op 1 januari in dienst treden. Ha, Mark. Hm. Hi. Heb jij dat Franse artikel dat zien moest samenvatten? Dat artikel van Vauvel? Hm. Oh, oh, kennen jullie elkaar eigenlijk? Hallo. Ik ben Maarten Koning, de Frits. Hij helpt me met het namenboekje. Oh. oh, hier. Ze heeft hem dus al gemaakt? Ja, ze heeft er alleen niets van begrepen. Hm. Wat doen we? Ik zou het gewoon overmaken. Ik kan niet verbeterd? Ducht deugt echt niet van. Wil jij dat doen? Uh, uh, eigenlijk liever niet. Ik, ik heb het erg druk op het ogenblik. Nou zeker doen. Ik neem het even mee. Ja, uh, ik zou het wel op prijs stellen als je mijn oordeel niet aan sine overbrengt. Nee, tuurlijk niet. Zak. Ik ben Fritz. Waarom de mensen van de jongere generatie hun achternaam niet meer noemden. Toen hij nog op school zat, noemden ze elkaar alleen met de achternaam. Hij herinnerde zich dat Karel zich in de tijd op het college aangestoten had dat hij hem Ravelli noemde. Infantilisme. Angst om volwassen te worden. Balken wil dat wij iemand zoeken voor een tapplaats. Het hoofdbureau heeft ons een tapplaats toegewezen. En doe je dat? Moet je zo iemand in godsnaam laten doen. Ja? Lullige is dat je iemand als balk onmogelijk aan zijn verstand kunt brengen... dat je alleen maar mensen kunt gebruiken die je zelf hebt opgeleid. En die krijg je niet meer. Alles moet nu op een koopje. Zou Jaring niet iemand kunnen gebruiken? Jaring? Of anders die daar aan de andere kant van de deur? Dan heeft hij ook een Weet Weken <laughs> maar dat hij het geweldig vindt. Dat zou misschien niet eens zo gek zijn? Een antropoloog die de opdracht krijgt een aantal bestuursleden van verenigingen die openbare feesten organiseren te interviewen, bijvoorbeeld. Zelfs over praten. Maar ik ga eerst maar eens koffie drinken. Mag ik een um, kop koffie van u, meneer Wigbold? Eigenlijk zou ik ook een knop voor de deur openen op mijn tafel moeten hebben. Want als de vriezer niet is, moet ik elke keer naar de loge als er gebeld wordt. Zo vaak wordt er toch niet gebeld? Dat zou u nog niet meevallen als u dat moet doen. Meneer. <lacht> <lacht> hoe, hoe gaat het? <lacht> meneer. Ja, ik geloof wel goed. <lacht> ik bedoel, met je werk? <lacht> ja, dat bedoel ik ook. <lacht> Ik, bedoel het wel bij hetzelfde. ik had je net willen opbellen, maar ik zeg je jas je bent dus weer beter. Ik ben weer beter. Waarover wil je me opbellen? Ik, ik heb een uitnodiging gehad. Mm -hmm. Om te spreken. Op een symposium. Over carnaval. Hm. Hef je liefst wel? Don't vererend. Dat dacht ik nou. Van wie heb je hier gehad? Van de voorzitter van de carnavalsvereniging Limbos. Die komt gegevens, had gevraagd... Professor Zijderveld, is ook uitgenodigd. En uh, wanneer is dat? Over twee maanden. Is dat niet heel erg gauw? Nou, als ik er meteen aan begin. Het lijkt me eigenlijk ontzettend leuk. Ik wil eerst die brief wel zien. Zal ik hem even halen? Nee, dat komt straks wel. Ik kan er straks ook nog. Ja, natuurlijk, ja. Het hoofdbureau heeft nog een... topplaats toegewezen. Tegelijk met het kankerinstituut. Je. Ja, dat is Weet je wat dat is? is dat wel? Ja, wel. Is dat niet een tijdelijke aanstelling? Juist. Balk heeft mij gevraagd of wij die willen nemen. Maar dat is toch heel leuk. Kun jij iemand gebruiken? Een antropoloog bijvoorbeeld. Ja. Dat zou geweldig zijn. Dat zou je zo iemand kunnen laten doen? Ja. van alles. Ik had gedacht dat misschien een aantal carnavalsverenigingen langs zou kunnen om interviews af te nemen. Ja, geweldig. <laughs> Natuurlijk, dat zou prachtig zijn. Daar zou je ook mee geholpen zijn? Ja, zeker. Dan zal ik eerst eens aan Albas vragen of iemand van ons weet. Jij brengt dus die brief? Ja. Hm. Ik vind het geweldig. Dat dacht ik wel. Ik wil eerst maar eens Alblas bellen. Hier is die brief. Met het Antropologisch Instituut. U spreekt met Koning. Ik zou graag meneer Alblas spreken. Jacobo. Ja, ja Jacobo. Ik zal even kijken of hij er is. Graag. Zeer geachte heer weggelijkt. Hij zit op zijn kamer, maar ik ga even kijken of hij misschien nog ergens anders is. Met je kobo. Met Maarten, Koning. Nee. Hoi. Ik stoor je niet. Nee, hoor. Ik heb een vraag: Wij hebben een tapplaats gekregen. En ik zoek daarvoor een antropoloog die interviews kan afnemen bij carnavalsverenigingen. Ken jij toevallig zo iemand? Iemand die je mij ook kunt aanraden? Jesus. Um... Ik dacht dat er nogal wat werkloosheid was onder antropologen. Yes, sir. <laughs> maar van die tegenwoordige antropologen weet ik eigenlijk niets. Ik ben oud. Ja. We worden oud. Oh, well, I see. Uh, I mean oud. <laughs> Sorry. Ik vergat even dat jij nog jong bent. Ik word oud. Maar ik zet wel een advertentie. Ja, als men een, uh, nog een avond te binnen schiet, dan bel ik je wel. Graag. En anders tot ziens. Albas is oud. Oud met een T. heeft geen antropoloog voor ons. We zullen dus een advertentie moeten zetten. <tie> uh, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar je zou misschien ook books nog kunnen proberen. Dat zou kunnen. Omdat zo'n persoon, als ik het goed begrepen heb, ook carnavalsverenigingen moet bezoeken. Je bedoelt dat hij daar waarschijnlijk al woont... ...als het een student van Box is. En dat hij waarschijnlijk ook wel katholiek zal zijn opgevoed. <tries> um, moet ik er eens over denken. Jij moet natuurlijk beslissen. Wat vind jij ervan, Art? Hm? Ja. Oh, ik, ik heb het even niet gevolgd. Moet ik Box ook vragen? Ja, dat zou ik kunnen doen. Hij was straks natuurlijk wel lid van de nieuwe commissie. Ik zal het hem vragen... Maar uh, ik ga eerst naar Gert. Gert. Ja? Schrijf maar dat je het doet. Ik vind het goed. Ja? Nou, geweldig. Maar op één voorbeide. Ja? Ik wil erbij zijn als je die lezing houdt. Oh. Nou, dan moet ik er nog eens over denken. Ik weet niet of ik er dan wel durf. Denk er nog maar eens over. Maar doe het wel... Want het lijkt me heel goed voor je zelfvertrouwen. Ik dacht nu juist dat je altijd vond dat ik veel te veel zelfvertrouwen heb. En veel te weinig.